Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de mestplannen van demissionair landbouwminister Adema door kunnen gaan. De Tweede Kamer heeft er voorzichtig groen licht voor gegeven. Nederlandse boeren mogen vanaf dit jaar veel minder mest op hun land verspreiden... en blijven daardoor met veel mest zitten. Verslaggever Wilma Borgman zegt dat daar een oplossing voor moet komen. Landbouwminister Adema die heeft een plan gemaakt om de hoeveelheid mest omlaag te brengen. En dat wil hij doen door bijvoorbeeld ander voer, maar ook door minder koeien. En daarom wil Adema 4 miljard euro uittrekken om boeren uit te kopen. Zodat er dan voor andere boeren weer meer mogelijkheden zijn om hun mest af te voeren. De Kamer is daar nu voor, net als de formerende partijen NSC en VVD. 10 miljoen mensen hebben zichzelf geregistreerd in het donorregister. Het grootste deel geeft geen toestemming voor donatie. 3 miljoen mensen hebben er geen bezwaar tegen. Het aantal orgaantransplantaties is licht gestegen... maar het is nog niet helemaal duidelijk of dat nou komt door de nieuwe donorwet. Sinds 2020 is de donorwet veranderd. Je bent nu automatisch donor, tenzij je anders aangeeft. Suzanne Schulting maakt een opmerkelijke overstap naar Jumbo. De meervoudig Olympisch kampioen shorttrack gaat naar de schaatsploeg van Jacques Horry. In ieder geval tot en met de Olympische Spelen van 2026. Jumbo is gespecialiseerd in lange baanschaatsen... maar gaat zich nu dus ook richten op shorttrack. Dan nog het weer. Er trekken vanavond buien over. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken en wordt het een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Klimmen en te hopen dat ik er bijna zou zijn van het proeven van de zon.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 Tijd, uh, dan ben ik weer de titel van het ding kwijt. Het is toch echt ook heel erg... Tijd als deze heet de nieuwe single, die komt volgende week uit. Doet ze niet alleen, doet ze met zeven andere songwriters, beiden. Um, straks gaan we ook praten, want we hebben nog een keer een interview met Ro. En daar uh, zullen we met hem over gedachten gaan wisselen met de EP die die gemaakt hebt. En achter Ro schuilt Robin Seelstra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 Break off fight for two in the middle of the night I'll be there for you I'll be there Zoals was dit met het, het nummer Yours, en daarvoor hoorde je Annabel met uh, de duivel aan mijn zij. Om meer Nederlands talig en dit is zijn de dames Lies en Saan met nummer gisteren. Gisteren samen waren wij, praten wij, je keek me aan.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 Want ik zat zo na te denken, deze morgen in mijn stoel was het wel zo leuk en waarom?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 wederom weer vraagt om haar naam Hij denkt dat hij kans maakt als hij haar om een dans vraagt Maar dan heeft hij mij nog niet gezien Ik wil niet weten wat hij naar de riep Of oh, wat denkt hij wel niet? Stap opzij ja, Ik zie het ja. voetje best eh, maar zo open maar ik snap het wel want goed, ze Zorg dat iedereen naar de kijkt, naar de kijkt en ik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 Ja, best. Ik snap het wel, want goed is het rest. zorg dat iedereen naar de kijk, naar de kijk en ik voel To the storm Als die mensen s'nachts opbelt, dan kom je nog werken en het iemand versterken. Wacht toch lekker op met taaie, onzin. Want ik leef mijn leven zoals ik het tof vind. Doe mij helemaal niks als jij je daarover op bent Geen geld, geen geld, geen zorgen. Of het allemaal goed komt, zien we morgen wel. Ik ben misschien een beetje van het badje, maar ben nu zeer tevreden, jongeman. Ik maak muziek, ik ben een arme stakker. Ik heb geen geld en daar geniet ik van. Oeh, ik ben misschien een beetje van het padje Maar ben een zeer tevreden jongeman Ben in principe maar een arm is Maar geen zorgen om mij, zonder zorgen is rijk Oeh, ja, damn! Ik voel me lekker Ik heb geen werk en daarom ook geen bek Ik ben een beetje van een padje, maar ben een zeer tevreden jongeman. Ik maak muziek, ik ben een arme stakker. Ik heb geen geld en daar geniet ik van. Oeh, ik ben misschien een beetje van een padje, maar ben een zeer tevreden jongeman. Ik ben in principe maar een arme stakker, maar geen zorgen om mij, zonder zorgen is gelijk. Ik ben de buurman van mezelf, dus het gras is altijd groen. Ik ben een beetje positief.